Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij Ajax heerst een haantjescultuur... en vrouwen kunnen grensoverschrijdend gedrag niet bespreekbaar maken. Dat schrijft RSC op basis van gesprekken... met elf vrouwelijke medewerkers en oud-medewerkers van de club. Aanleiding voor die gesprekken waren meldingen van seksueel overschrijdend gedrag... door voormalig directeur voetbalzaken Mark Overmars... die daarom zijn functie bij de voetbalclub neerlegde. Hij zou onder meer foto's van zijn geslachtsdeel naar vrouwen hebben gestuurd... Het wangedrag van Overmars was al op meerdere afdelingen van Ajax bekend, schrijft NRC. De Verenigde Staten en Duitsland staan eensgezind tegenover de Russische agressie in Europa. Dat hebben president Biden en bondskanselier Scholz gezegd na Scholz' eerste bezoek aan het Witte Huis. Biden zei dat hij nog steeds hoopt op een diplomatieke oplossing voor de crisis. Maar als die er niet komt, dan staan de VS, Duitsland en de NAVO klaar met zware sancties tegen Rusland, zei Biden. Scholz stelde zich eerder terughoudender op... maar benadrukte nu ook het belang van de samenwerking. Hij zei dat Rusland de boodschap heeft begrepen. Het kabinet kondigt volgende week waarschijnlijk verdere versoepelingen aan. Dat zeggen Haagse bronnen tegen Nieuwsuur. Niet alles mag open, maar er wordt wel gedacht aan... vollere voetbalstadions en theaters en opening van het nachtleven. Het coronatoegangsbewijs blijft volgens de bronnen voorlopig nog wel bestaan. De politie heeft in het Oranjekanaal in Drenthe een lichaam gevonden. De persoon is onder verdachte omstandigheden aangetroffen, meldt de politie. Het lichaam werd gevonden na een melding van een koffer in het water. Of het lichaam in die koffer zat of in het water lag, is onduidelijk. De politie vraagt getuigen die mogelijk iets hebben gezien zich te melden. Het weer, de bewolking neemt vannacht toe en het koelt af naar een graad of vier. Vooral in het noorden kan wat regen vallen. Morgen ook af en toe wat regen of motregen. En dan wordt het een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. Wij Play It Loud kan de muziek niet hard genoeg zijn. Alleen hier, elke maandagavond te horen. Op ZFM Zandvoort. Thank like you. Heerlijk op losgaan altijd, ja? vooral met het laatste gedeelte natuurlijk het en drum, we Gingen niet met de stokkers zitten zwaaien? of ging niet. Ja, hij of zat dan... gewoon echt lekker er te drummen zeg maar. Ja normaal air, air gitaar maar air drummen in dit geval. <laughs> ja dat, uh, dat deed hij heel erg graag op dit nummer en dat deden ja? we eigenlijk ook samen heel vaak. Ook in de auto zaten we dan echt gewoon lekker. Ja? Keil, hij op de stuur en ik op het dashboard naast hem. Oh ja, te ja, gek een inderdaad. Heerlijk ja. nummer. Echt ik een van de beste. Ik ken natuurlijk news. het nummer van In a Gala de ook wel hè van Iron ja, ja, Butterfly. Vond hij ook geweldig inderdaad. Iets te lang om vanavond te Ga je helaas maar. <laughs> Vond deze al lang, acht minuten. We moesten hem helaas wel afkappen. Maar nee, Ja, wel een mooi nummer. Inzij. Zeker een geweldig nummer. Ja. En Beautiful Freak natuurlijk ook. Welkom uh, nogmaals uh, terug bij het tweede uur van Play It Loud. Ja, vanavond is dus een heel ander uh, yeah, uh, thema. Uh, geen metal dit keer, maar uh, een eerbetoon aan mijn uh, overleden vader. Die. Uh, uh, vrijdag uh, de 27e, ik niet vergis, was dat. Ja, klopt, ja. Overleden ja, is ja. Uh, aan ja. een uh, zware oh, herstomdoeding. Ja, anderhalve week geleden alweer gaat de tijd hard. Ja. Maar heeft hij ook de muziek van jou overgenomen? Uh, deels wel, ja. Toch wel? Uh, wel uh, ja, uh, Metallica dus onder andere. Ja, maar, klopt, uh, ook ook uh, Aerosmith vindt hij helemaal geweldig. Oh, Oké. Okay. Ja, en uh, Van Halen. Uh, ja. Dus Het ja. dus was gewoon een beetje een kruisbestuiving, hè? Een, een beetje. oudere. ja. ja. Klopt. En uh, ja, Black Sabbath natuurlijk vond hij ook geweldig. Let's have ja. ja, natuurlijk uh, dat soort bands uh, wel wat meer hard rock uh, kan. En wat je vertelde dat jullie samen naar concerten gingen, en dat is ja. ook hartstikke leuk. Ja, zeker, ja. ze hebben heel veel gezien. Uh. Ja? Ja. <laughs> ja. Helaas uh, Aerosmith niet, maar uh, die staat nog steeds hoog op mijn lijstje. Ja. En uh, ja, het album, of het nummer wat uh, ik nu ga draaien, en vooral het album eigenlijk draaiden we vroeger helemaal grijs op de, uh, ja, de weg naar uh, Frankrijk. Uh, tijdens de vakanties uh, okay. met mijn uh, ouders ja. samen. En die hebben we helemaal grijs gedraaid. Ja? Uh, ja. Ik ben benieuwd. Zingen we uh, helemaal mee. Ja. Uh, wat ik ga draaien is uh, ja, wat ook passend is uh, in deze situatie: uh, crying. Want dat heb ik ook de afgelopen tijd veel gedaan. Ja, ja, daar gingen wij helemaal op los. Maar vooral als we met z'n uh, drieën waren, hoor, deden we dat niet. Mijn moeder bij was, uh, ja, ja. dat vond ze ook op de hart destijds. Uh, je hoorde dus Crying van Aerosmith, uh, afkomstig van het album Get A Grip uit 93. Ja, zoals men uh, heeft gehoord, uh, hield mijn vader wel van een potje stevige rock. Ja. Zolang er maar geen uh, zware grunts in voorkwamen. Want dat vond hij uh, ja, heel erg hard, hart. dat kon hij niet waarderen. Maar uh, Aerosmith was dus wel zo'n band uh, dat hij kon waarderen. Net zoals Metallica eerder genoemd. Nirvana, Guns N' Roses vond hij ja, geweldig. Nirvana. Deep purple ja. ook. Ja. Maar ook van de, ja, de hedendaagse muziek vond hij uh, een hoop goed. Uh, denk aan uh, Smashing Pumpkins bijvoorbeeld. Green Day, The Offspring. Okay. Dat soort bands uh, luisterde hij ook regelmatig. Toen hij last kreeg van zijn ogen, is hij toen meer muziek gaan luisteren? Is dat... Ja, uh, ook heel, heel veel van meer. Van ja, geweest, ja? Dat zeker, ja. Dat was hetgene wat hij nog uh, ja, goed kon doen natuurlijk. Ja. En, uh, ja, score was ook wel slecht geworden. Maar dat was mede ook door de harde muziek, denk ik. En deels ook door zijn aandoening, denk ik. Ja, vaak de koptelefoon op en uh, keihard de muziek aan... Ja, en dan uh, gaat je gehoor achteruit uiteraard. Ja, zeker zonde. Uh, nou, ik ben maar, bij jullie thuis geweest, maar hij had wel leuke ruimte daar. Hè, zeker. Daar, als ja. je de deur binnenkomt of zo, dat ja. hoekje was van hem zeker. Ja. Of zo, ja, klopt. Ja, die stoel, die zwarte stoel. Ja, en daar zat ging, hij altijd ja. in met zijn koptelefoon op. Alles uh, om zich heen, ja. ja. Dat is slim. Of hij zat in zijn computerkamer, zat hij ook uh, muziek oh. te luisteren. Op. Ja. Uh, yeah. ja. Of Leuk, luisterboeken, hoor. of gewoon videootjes. Uh, daar zat van alles, alles. te kijken ja, en te luisteren. Alles, ja. ja. En zo iPods natuurlijk. Hè? En zo iPod was hem ja. inderdaad heilig. ja dat, uh, Daar luisterde hij heel veel naar. Hij had op een gegeven moment al zijn cd's op uh, de iPod gezet. Zo ja, ja. ja. was hij nou ook zijn cd's aan het inventariseren of zo. Of uh, allemaal een beetje bekend. Ja, dat had dat hij dat ook moment. gedaan inderdaad. Ja. Een speciaal programma geloof ik voor. En dan had hij alles uh, in de computer gedaan. En dat las ja. hij dan. En dan stond ja. dat in, uh, in zijn bestand zodat, ja, uh, daar was hij ook een uh, hele tijd mee bezig. Uh, ja. Dus hij zocht <laughs> altijd wel iets om uh, zich bezig te houden. Ja, klopt. Nou, ja. Volgens mij had hij wel een druk leven voor. Ja. Als je hoort wat ja. hij allemaal gedaan heeft, wat ja. hij allemaal kende is. Precies. Ongelooflijk, ja. ja. Zeker ja. weten. Ja. Hij hield zich uh, ja. altijd wel goed staande in, uh, in de situaties. Ja. Ja, ook met corona <laughs> ja. en alles. Uh. Dan ja. nou, was hij toch altijd bezig. Heerlijk. Klik. En uh, ja, wat ik eerder zei, uh, bands uh, als Radiohead vond hij ook geweldig. Die komen ook nog voorbij straks. Ja. En de volgende band uh, die ik zelf ook eigenlijk geweldig vind is uh, Muse. Dat uh, luisterde je heel graag. Oh, ken ik Nooit live gezien, maar uh, wel het concert daarvan. Ja. MUZIEK in de muziekkeuzes. Ja, zeker. Hij kon van alles waarderen. Ja. Mooi, rustig, maar ook hard, melodieus. Ja, samen nou, met Kirsten gaan we ruzie. Dus, dan mocht ik uh, één nummer niet uh... En dat was? Wees wat wel, die vrouw. Uh... Dat zou ik voor je opzoeken. <laughs> ja, ik ben wel benieuwd welke dat uh, was. Ja, ja. Ja. Ja. Zoek ik voor je op. Is goed. Dan gaan we, gaan we zo horen van je. Ja, ja. natuurlijk, uh, wat ik al zei en wat jij al aankondigde, uh, hij luisterde echt van alles... Uh, Qua muziek. Uh, ook uh, ja, een beetje uh, ambient-achtige muziek zelfs. Oké. Okay. Ja, dat had ik dus... niet van hem verwacht, maar uh, Angelique kwam ermee er. ja. uh, met een nummer uh, dat hij helemaal mooi vond. Ook vanwege de videoclip die, uh, die erbij paste, ah. zeg maar. Het was niet yeah. een officiële videoclip, maar gemaakt door een fan, denk ik. Ja. Of door um, ja, een reis, um, ja, reispagina of iets dergelijks. Ja. Uh, en dan zie je dus in een winters landschap een, een trein uh, rijden door Noorwegen. Ah, en ja. uh, dat nummer erbij. En ja, dat was een, een kippenvel momentje voor hem ook. En we hebben het nummer ook op zijn uh, uitvaart gedraaid. En uh, ja, ja, iedereen kreeg ja. het uh, te kwaad ja. toen, uh, toen ze dat nummer hoorden. En niet ja. veel mensen kennen het nummer ook. Want het was niet een officiële single nee. of wat dan ook uitgebracht. Ik ben benieuwd naar dat. Dus, ja, het is een uh, heel mooi nummer uh, van uh, Moby. Daar hebben we het natuurlijk oh, over. Moby. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. En uh, het nummer uh, heet uh, Ever Loving. Oké. Okay. Geniet. Ja. En vooral... Droog je tranen, nee. nee. <laughs> op Moby's Everloving... ...de klassieker Creep van Radiohead. Tijdens de uitvaart werd het nummer dus ook gedraaid... ...en uh, kreeg ik het er erg moeilijk mee... alvorens ik mijn uh, speech ging houden. Esmeralda kwam bij mij gelukkig staan... ...toen ik de tranen niet meer kon bedwingen. Ze is de afgelopen week zo'n goede en lieve steun geweest voor mij. En zo blij dat ze er twee weken langer is gebleven om uh, me te steunen. Dankjewel schat voor uh, jouw steun. Thank you very much for your support. I'm really grateful... For having you with me these last uh, difficult weeks, and uh, I love you with all my heart. Thank you so much. It's <laughs> Het <Yeah, she's quiet. laughs> It was een, uh, een schitterend afscheid en uh, precies zoals hij zich dat had uh, voorgesteld, hij zal trots op ons geweest zijn. Nogmaals iedereen bedankt natuurlijk dat ze aanwezig waren en uh, voor hun medeleven. En ook Pim bedankt natuurlijk uh, voor uh, het aanwezig zijn in deze, deze uitzending. Heel dank. Ik ben er heel blij ja, mee. Ik, ik mis hem ook. Ja, ja we missen hem allemaal. En ja. ja, We zijn uh, zwaar aangeslagen door uh, zijn verlies. En, nou uh, ja, genoeg. Ja, maar, ik, maar ik had het net over hmm. een nummer wat ik niet mooi vond. Dat is Mariah Carey. Oh, nee, dat vond hij verschrikkelijk, inderdaad. Uh, ik zie hem al staan. I'll all want for Christmas is you. Ja, inderdaad. Ja, dat wou hij niet ja. horen. Wie vond Dank. dat uh, nou niet verschrikkelijk? Ah, deze is hartstikke mooi. Ja. ja nee, ik kon het ook niet waarderen. Nee. Nou, heel vroeger, moet je het trouwens bekennen, heb ik wel eens een cd'tje gehad. Van de... Toch wel. Ja, je wel ja, uh, ja, ja. Sst, niet verder vertellen. Nou, hebben, tijdens de uitzending hebben we ook uh, overlegd. Mensen zouden we ook uh, Guilty Pleasures uitzenden. Oh, ja, dat is ook een goeie. Ja. En dit is er eigenlijk wel eentje. Dat is er zeker eentje. Maar ja. niet vanavond. Nee. Eh, jammer. We gaan nu even over op wat luchtiger muziek. We hebben nu een hoop mooie liedjes gehad. En depressieve nummers waar hij ook van genoot. In zijn emo tijden. Uh, ook favoriete liedjes waren natuurlijk favoriet bij hem. En een nummer wat zowel Angelique als mijn vader helemaal te gek vonden. Waren van The Shins. En die kende jij niet hè Pim? Nee die kende ik, ik niet. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Dus, uh, ik kende ze ook niet uh, voordat nee. ze daarmee kwamen. Maar uh, ik moet je vertellen. Het is een heerlijk nummer. Ik uh, ben benieuwd. We gaan hem nu draaien voor je, pa. Ja. Simple Song. En aansluitend hoor je A Wicked Song van een Nederlandse zangeres. Dus een simpel liedje naar een gek liedje. Kijk, kijk. Altijd Altijd leuk. that i can Een wicked Song van Blackbird. Oftewel Merel Coman. Of Merel in het Engels natuurlijk. Maar haar naam is uh, van ons ontleend. Had jij wel eens van de gehoord, uh, Pim? Nee. nee? Je, je zei net dat een Nederlandse zangeres is ja, eigenlijk. Klopt. Ja. ja. Ja, ik kende er ook niet, maar uh, mijn nee? vader was er op een gegeven moment helemaal uh, lyrisch van. Ze komt uh, toevallig niet uit Zandvoort of zo? Mm, nee. nee, nee, dat uh, sowieso niet. Nee. Ik weet niet waar ze wel vandaan komt, maar uh, dat moeten we even opzoeken. <lacht> even googelen. <lacht> oh, <ja, ja, lacht> ja, ja. ja. ja. Maar uh, nee, ik heb hem ook uh, een cd'tje gegeven voor, uh, ik geloof ze verjaardag of vaderdag. Uh, okay. Ja, dat was ja. hij helemaal uh, fan van. Want zelf speelde hij geen muziek of zo, hè? Mijn vader niet, nee. Nee, lucht, die was alleen uh, luchtgitaar lucht. en, uh, en luchtdrums. Ja, nee, hij was zo amusicaal als wat. Dus ja, <lacht> dat dat hadden we al eerder gezegd. Jij ja, ook niet eigenlijk. De nummers. Uh, nee, nee ja, ik nee? heb vroeger uh, gejamd met een uh, paar vrienden van mij. Uh, ja? basgitaar gespeeld. En dat is eigenlijk alles. Maar meer voor de lol. En, uh, nou ja. Gewoon gezellig biertje erbij. Metal. Ja, een beetje dus, punk. Een beetje metal. Ja, ja. Maar heel simpel. Lekker, uh, ja? lekker rammen. En, uh, Gitarre. Dus ja was gewoon leuk om te doen. Maar verder niet muzikaal. Ja. Ja, het volgende nummer was uh, mij ook niet uh, bekend... Uh, totdat mijn broertje ermee kwam. En die liet het horen aan mijn vader. En die viel als een blok voor dit nummer. Specifiek de live versie daarvan. Met de doedelzakgroep uh, Red Hot Chili Pijpers. Vond ik ook wel een hele leuke gevonden. Uh, dit nummer hebben we op zijn uitvaart uh, gedraaid. En iedereen was stil. Als heerbar kan ik hem natuurlijk niet voorbij laten gaan. En draai ik hem nog een keer... Je hoort Tom Walker met Beth Hart's cover, Lieve Leidon. En die ken je vast wel. Ja. Yeah. Ik krijg alweer uh, kippenveld. Yeah. Hier komt ie. En dan sluitend voor je, yeah. Peter Schilling. I feel the trouble coursing through your veins. Now I know. It's got a hold. Just a phone call left unanswered had me sparking up. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go.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 Have happening much on your mind. Lately, you've been searching for a darker place to hide. That's alright. But if you carry on an abusing, you'll be robbed for months. I refuse to lose another friend to drugs. Just come home. Don't let go.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 Uh, kippenvelmoment en we gaan zo door naar uh, Peter Schilling's Major Tom en dat was ook een uh, prachtig nummer waar hij helemaal gek van was en die gaan we nu uh, voor je draaien komt ie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 up, running perfect, starting to collect, requested data, what will it affect, when all is done, thinks Major Tom, back at Ground Control, there is a problem, go to Rockets School, not responding. 1982. Mijn vader was vooral de laatste tijd helemaal enthousiast over dit nummer. Mede vanwege de videoclip, maar ook uh, het heerlijke ritme van het liedje. Ja, en... ik, zag, nou, ik, ik heb ook zitten kijken naar die videoclip, maar het is inderdaad mooi dat je zo die, uh, de wereld ziet. En je ziet uh, ja, vanuit ja. de spaceship zie je de wereld, ja, met al die ja, lampjes en zo. De, erg mooi. Ja, ja. zeker. Ja, ook een heel goed nummer inderdaad. Uh, het draaide hem ook regelmatig, dus of, vooral de laatste tijd. Ja, dus ja, dat was, ja, dat was ja. Helemaal, uh, helemaal lyrisch van dit nummer. Dus en het nummer. Ook... Het stond ook op zijn iPod. Uh, <laughs> dat weet ik niet. Hij ja, nee, keek hem vooral veel op YouTube. Uh, dat ah, was uh, meer ja. uh, zijn platform ja. wat hij altijd checkte. Uh, en ook uh, ja, de volgende artiest uit Nederland... Uh, vond hij helemaal geweldig, vooral de laatste jaren eigenlijk... Uh, helemaal toen hij op nummer 1 kwam in de top 2000. En dan weten we waarschijnlijk wel over wie maar we het hebben. Maar een avond. Uh, ja, nee. <laughs> nee. Die dan weer niet helaas. Die weer niet, hè? Nee. Maar uh, nee, dat vond hij helemaal een geweldig nummer. En voor hem was uh, ja, uh, zijn leven eigenlijk de laatste jaren nogal een rollercoaster. Oh, uh, yeah? Vanwege zijn vele lichamelijke problemen natuurlijk. Uh, oh, deel. nou snap ik het. Sorry. En, ja, uh, ja, ja. ja. Uh, toen hij dit nummer voor het eerst hoorde, was hij helemaal verkocht. En toen het hij terecht de eerste plaats op uh, de top 2000-lijst. En je hoort nu, uh, Danny Vera, met Rollercoaster. Ja, natuurlijk. Schitterend. Ja. ramen gaan weer vloeien.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 ...hele dagen ja, erg kon waarderen. Hij zei soms bang te zijn geweest voor de dood. En om te voelen hoe het zou zijn om dood te gaan. Ook werd hij verdrietig als er weer een muzikant... ...of uh, yeah, kennis van hem om hem heen wegviel. Ja, dat ja. uh, ja, was heel erg uh, triest om hem zo te zien. Ik had een ander nummer ingepland staan uh, om te draaien uh, hierna. Maar helaas is de tijd er niet meer voor. Maar we moeten natuurlijk uit, afsluiten met uh, één bepaald nummer. En dat gaan we straks draaien. Maar uh, nog eerst even ja, napraten over uh, dit nummer. En dat andere nummer, wat ik wou draaien, wat we niet gaan draaien... was van Boudewijn de Groot. <laughs> Helaas is de, de tijd dus niet voor. En het ja. nummer uh, Engel is gekomen. Ja. Vond hij ook schitterend. Ja, het, we uh, hadden nog is... plannen om uh, nog meer FM uh, uitzendingen te maken. Ja. En de ene was uh, Boudewijn de Groot. Ja. Maar ook het, uh, het betere Nederlandse lied... Ja. Punk had hij ook opgeschreven, dat wou hij ook inderdaad doen. Dus uh, ja, hij had een hoop uh, plannen ja. en ideeën. Ja, hij zat ja, dus. vol, uh, vol plannen, inderdaad. Ja, ja. ja Boudenwijn de Groot vond ik ook echt wel wat voor hem om uh, te doen. Ja. ja. Hij was altijd wel uh, heel erg groot liefhebber ja. van. Ze uh, zei nog van op term, nou, misschien moeten we Boudenwijn gewoon eens bellen of vragen, want hij woont hier in de buurt. Hè? Woont hij ja, in Heemstede, geloof ik. Ruim, he? ja. ja. Dus, uh, ja. ja. Dus misschien moeten we Gilles benaderen, want die heeft meestal wel dat soort uh, telefoonnummers. Ja, oh. uh, ook wel eens doen. Nou, ja. Ja. Oh, misschien vindt hij dat wel hartstikke leuk. Inderdaad, van jouw programma FNFM. Uh, ja, yeah, je hebt al verschillende beter. muzikanten natuurlijk uh, yeah. geïnterviewd. En, uh, ja. Ja, dat zal ja, je ook ja, zeker je prachtig ook nog, Ik kan me goed herinneren dat hij helemaal enthousiast is over uh, onze Beatle-uitzending. Ja. Met, vooral met For No One, hè, wat je yeah. inderdaad. Ja, dat, de, was, ja, dat, dat was ook mooi. een nummer wat hij schitterend vond inderdaad. Dat uh, stond ook wel uh, ja. vrij hoog naast de Wild Maggie Dar Gently Weeps, uiteraard. Dat ja. was wel echt het nummer voor hem. Dat ja. Ja. geloof ik ook inderdaad, ja. ja. Maar ik vind het wel heel mooi dat hij in ieder geval de Kings uitzending... nog met jou samen heeft kunnen maken. Ja, ja, voor, ja twee zelfs hoor. Ja. Twee zelfs, ja. Maar <laughs> de meest nieuwe de laatste uitzending ja. inderdaad ja. Ja. heeft ja. hij ik ook erg genoten Ik wou Woensdag, ja, woensdag ja. al. Oké. Okay. Is dat een idee? Ja, ja? dat zal hij uh, helemaal geweldig vinden, denk ja. ik. Ja, doen we Zeker dat doen, dat ja, ja toch? Ja. Nou, dat uh, zal hij waarderen. Ja. ja. Nou, mooi. Ja. Jammer dat, uh, dat er niet een vervolging kwam, want hij had nog plan om uh, een, een derde uitzending te doen zelfs. Ja, want klopt. hij heeft contact ik had, inderdaad had, had, had, had, met een uh, ja. muzikant die een coverband had uh, van de Kings. Klopt, ja. Ja. ja. En die ook die al die boek had geschreven. Ja, precies. Heeft geschreven, ja. Inderdaad. ja, ja. ja. Nou, misschien kunnen wij wel een uh, programma doen. Uh, ja, ik zat eraan te denken. Van, ja. Ja. Dat lijkt me ook want ik mooi. heb zijn e-mailadres. Ik ga in ja. ieder geval uh, ook... Uh, de uitzending heb ik volgens mij ook naar hem toegestuurd. Dik van Vele heet hij. Ja, klopt. En uh, nou, misschien moet ik gewoon eens naar nou richting uh, Drenthe rijden. Want Wat daar woont dat? hij. Oh, okay. Daar Gewoon eens ook een interview op ja. en dan uh, kijken. Ja, ja misschien Kijk, kunnen we, nog, we daar uh, ook mee. Weet nog meer van de uh, Kings, denk ik, Ja. ja. Ben uh, we... vertelde ook, hè? hij had nog 800 nummers van de Kings of zo. Ja, een behoorlijke doen. collectie inderdaad. Ja, ja zeker. <laughs> nou ja, dan uh, kunnen we ook niet achterblijven en uh, nog even afsluiten met de Kings natuurlijk, of ja. eigenlijk Ray Davies, de zanger. En dit nummer vond hij ook helemaal geweldig. Uh, de live uitvoering uh, van het uh, yes. nummer Thank You for the Days of deze eigenlijk. En uh, daarmee sluiten we het programma af. Hartstikke bedankt uh, dat jullie er waren allemaal. Uh, ja, ik uh, Thank you for being here. Thank you audience thank you thank you All for listening supporters. and thank and you for thank you first for martial so always being with you. <laughs> so bedankt dat yeah. jullie luisteren. <laughs> thank, thank you. For the days. Bedankt Pim. Jo yeah, bedankt. Janus da. days Heel bedankt. I'm thinking of the days. I won't forget a single day believe me.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 Tomorrow, the night is dark, it just brings sorrow. Let it wait. Come on, let's hear say, Thank, Thank you, Father.